Kijk, als, het, als, als, als dat kader eraf had, gaf, gehaald, ja, als dat een optie was geweest, dan, dan, dan hadden we dat ook eerder kunnen bespreken. Wat betreft de vraag van de heer Kramer. Kijk, uh, wat, hoe, ik, hoe ik het stuk van, uh, van het college zie, en, en dan mo en, moet je het nog een keer goed nalezen, is eigenlijk wordt er een, een tweesporen beleidje uitgezet. En daar moet je over houden. En ik denk dat dat de vraag beantwoordt. Nee, dat beantwoordt niet de vraag, want het Tweesporenbeleid gaat over totaal iets anders. Daar proberen ze tot een vergelijk te komen met de drie partijen door een verdeling in het plan te maken. En de selectiekaders, daar gaat met name die integrale het loslaten van die integrale ontwikkeling over. Met de risico's van dien. En uh, zeg, maar het uh, nadeel wat uh, Springtij heeft die echt een totaal nieuw plan moet maken. Steven? Kijk. Um, ik meen dat de gemeente, uh, uh, als je leest, uh, als je het stuk van de wet aan een keer leest, dan is de gemeente ik, van mening dat bestemmingsplan al uh, een voldoende waarborgen biedt voor integrale ontwikkeling. En, Misschien een kleine persoonlijke nood. Uh, Nou, Dat is misschien niet een persoonlijke noot, maar uh, de, de gemeente is inmiddels bekend met de betrokkenen. En, uh, uh, ook, ook ik zie dat, dat die integrale ontwikkeling uh, uh, er wel komt. Daar heb ik alle vertrouwen in. Nu wel, wie dan? D66, Graaf. Dank u uh, voorzitter. Er is al uh, heel wat gezegd, uh, ook in de commissievergaderingen over het uh, Waterdorenplein. De raad is door het college gevraagd een voorlopige selectieleidraad vast te stellen in zaken het Waterdorenplein. Tijdens de commissievergadering is gebleken dat er heel veel vragen zijn geweest met betrekking tot deze selectie. Ook hebben we vastgesteld dat het een juridisch zeer moeilijk en lastig dossier en ingewikkeld proces is. D66 is dan ook van mening dat we dit proces niet dienen te verstoren met alle amendementen die het juridisch alleen maar lastiger lijken te maken. Verder hebben wij het advies van advocaten Pot en Jonker hierbij betrokken. Wij roepen graag onze collega's op om gezamenlijk te besluiten... althans in meerderheid te besluiten... het college het vertrouwen te geven... de ingeslagen weg verder te bewandelen. Uiteraard worden wij door de wethouder graag op de hoogte gehouden... ...van de gesprekken die er zijn... ...en worden gevoerd met de architecten. Ook wil D66 wederom benadrukken... ...zoals ook al in de commissievergadering... ...dat er nog steeds een proces in hoger beroep loopt. D66 wacht de uitkomst van hoger beroep gelijk af... ...zodat mogelijk uitvoering kan worden gegeven... ...aan het in de vorige raad genomen besluit. Dank u. Mevrouw Van der Veld. Mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ik moet nog even weer aan het knopje hoor. Ja. Dank u wel. Ja, er wordt... Uh... Een tweetal dingen van ons gevraagd vanavond. Er ligt een stuk van het college. En die vraagt aan ons om een beoordelingskader neer te zetten... maar de integraliteit los te laten. Daar hebben wij moeite mee. Die moeite hebben wij ermee omdat het een genomen besluit is van deze raad. Dat er integraal naar gewerkt moet worden. Diezelfde moeite heb ik met het amendement... Die zegt namelijk dat wij moeten gaan vaststellen dat alles binnen de kaders gaat gebeuren. Er is door deze raad besloten dat er afgeweken mag worden van het bestemmingsplan als dat nodig blijkt. Dat was bijna de letterlijke tekst. Door het amendement van OPZ doen we dit teniet. Dat betekent dus eigenlijk gewoon dat u op zijn Nederlands gewoon scheid heeft aan de raad. Ik vind, ik vind dit echt te ver gaan. Er zijn raadsbesluiten genomen en die legt u gewoon naast u neer. Voorzitter, er zat een reactie op te komen. Bauer-Wilson. Ja, het gaat ergens om de in interpretatie van waar de, de raad in de tijd toe heeft besloten. Mevrouw van der Veld impliceert dat eh, er indien noodzakelijk... ...van het bestemmingsplan afgeweken zou kunnen worden. Waardoor is besloten is dat er indien noodzakelijk een voorstel tot afwijking van het bestemmingsplan in procedure zou worden gebracht. En dat is heel iets anders. Dank u. Mevrouw van der ik ben blij dat u me de les leest, want het is namelijk precies hetzelfde, alleen met andere woorden. Het komt erop neer dat deze raad akkoord is gegaan. Dat als het nodig is, dat buiten het bestemmingsplan gebouwd zou mogen kunnen gaan worden. En u wil dat nu terugtrekken. Dus, ja, ik, ik vind dat echt minachtend naar de raad, toe. De heer Deen. Ja, voorzitter. Dank u wel. <coughs> Feitelijk vinden wij dit raadstuk eigenlijk nog lang niet beslissingsrijp. Er zullen echt nog meer bijeenkomsten moeten plaatsvinden met de raad... om de diverse uh, mogelijkheden en de, de te volgen wegen uit te diepen. De stukken worden nu namelijk op heel veel verschillende manieren geïnterpreteerd... wat maakt dat iedereen bewust of onbewust de mogelijkheid krijgt om langs elkaar heen te praten. Daarnaast... En dat vind ik heel erg belangrijk, is er zelfs nog geen uitspraak in het nog lopende proces. Dit zou namelijk alles waarover we nu alweer uren praten, volledig te niet kunnen doen uh, bij een uh, bepaalde uitspraak. Voorzitter, er worden zelfs al amendementen en moties ingediend vanavond. En wat ons betreft eigenlijk gewoon volstrekt voorbarig. Onze voorkeur uh, zou dan ook uitgaan naar feitelijke toezegging van de wethouder dat hij de inhoud van deze amendementen over de 30% sociaal van PvdA CDA. Maar ook uh, de, het amendement van uh, OPZ over uh, het bestemmingsplan met de stakeholders gaat bespreken. Daarna terugkomt bij de raad en de indieners. En uh, dan kunnen we beslissen om de amendementen al dan niet in te dienen. We horen toch nog even graag uh, hoe, hoe de wethouder en de indieners hierover denken. Ik. Uh... Ga vanuit dat daar geen draagvlak voor is. En dat uh, zowel OPZ als waarschijnlijk PvdA en CDA de, de moties gewoon of de amendementen gewoon zullen indienen. Dan, mevrouw Van der Veld. Ja, ik, ik, ik, ik, u brengt mij nou zo in verwarring. Want uw handtekening staat onder het amendement. Hoe zit dat dan? Ja, misschien moeten u heel even mijn denkt... het oog afwachten. Ja, het ging nu over het amendement. Maar... Ja, dat klopt. Daar ben ik mee bezig, inderdaad. Dus Mevrouw Koper. Mag ik even de correctie? Ik heb geen amendement ingediend bij de motie. Wie? U. Fantastisch, ja. Helemaal correct. Goed. Um, meneer Deen, ja. en, vervolg uw um, betoog alstublieft. Ja, precies. Omdat um, ik eigenlijk niet uh, de indruk heb dat een van deze twee partijen uh, hun motie, CQ-amendement, niet zullen indienen... Uh, ...ja, zullen we er toch van moeten, iets van moeten vinden... En uh, waarbij we echt willen aantekenen dat het hier gaat om een voorlopige vaststelling van de selectiecriteria. Waarbij wat ons betreft het, het, het woord voorlopig echt in hoofdletters geschreven staat. En dat wil ik ook graag uh, specifiek genotuleerd hebben. Het amendement van OPZ steunen wij. Omdat dit in ons oog op dit moment bijdraagt tot de gewenste snelheid die het project nodig heeft. Het amendement, of nee sorry, de motie van PV. PvdA en CDA uh, steunen wij niet. Omdat wij denken dat het de ontwikkelingsmogelijkheden nog meer gaat beperken. Uh, gezien voornamelijk het feit dat het simpelweg minder rendabel wordt uh, voor ondernemers. Of dat het financieel risico voor de gemeente oplevert. Dat willen wij niet. Wij zijn voor doorstroming voorzitter. Bouw dus meer in het middensegment. Zodat de sociale huur beschikbaar komt via deze weg. Ondertussen uh, wil ik toch graag aan de wethouder meegeven. Blijf vooral in gesprek met, uh, met de architecten. Uh, houd ons op de hoogte van de mogelijke strategieën. Dank u wel. De heer Algebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn hoop gehoken is net in de laatste woorden van de heer Deen. Um, ik ben hem eigenlijk een beetje kwijt, maar dat maakt niet uit. Dat heb ik al vaak met de PVV. Um, ik ben van mening dat wanneer wij nu een amendement indienen... ...thans wanneer er nu een amendement wordt ingediend... ...wat echt door meerdere juristen, door het college, door ambtenaren... wordt afgeraden, maar ook niet even afgeraden... maar echt duidelijk wordt afgeraden, zoals de heer Stefan hier net naast mij zet, zegt... dat we eigenlijk weer de Republiek Zandvoort in ere herstellen. We gaan hier in Zandvoort onze eigen rechtsstaat bepalen. We gaan hier in Zandvoort zorgen... dat wij volledig tegen een gerechtelijke uitspraak ingaan. Ik vind het echt zeer betreurenswaardig van bepaalde partijen hier. En ik, ik, ik, ik snap ook niet wat er... ...als overwegingen worden mee, meegenomen in, in de hoofden van die partijen. En waarom steun ik dan wel de motie? Een motie steun ik omdat de wethouder in de commissie duidelijk heeft aangegeven... ...dat hij dat dit eigenlijk een, een voorstap is. Het is voorlopig, zoals de heer Deen terecht zegt. Hij gaat hierna met de partijen praten. Vervolgens komt hij met de feedback van de partijen op het toetsingskader komt hij terug. En krijgen wij daar nog, nog eens een mogelijkheid om... Uh, een, Corrigeer me als ik het fout heb. om bepaalde kaders aan te passen. En horen wij ook wat de partijen. die hier meedingen. daarvan vinden. Vandaar ook de motie. De motie geeft namelijk mee aan de wethouder. van. ga daar eens met die partijen over praten. En ik denk dat het veel verstandiger is. dan dat je nu bij voorhand. op voorhand. gaat zeggen van. nee, wij, wij stellen dit hier. als raad. als harde eis vast. in dit voorlopig kader. U krijgt nog de mogelijkheid om in de tweede ronde, nadat er is geconsulteerd met de architectenbureaus... krijgt u nog de mogelijkheid om alles wat u maar wilt... ten lieve lust te veranderen. U, u, meneer Deen, voorzitter, loopt net een heel betoog te houden van... het moet snel gaan, we moeten, we moeten vaart maken. We moeten ons eigenlijk helemaal nu, nu niet Interruptie van de Interruptie van de heer Kramer. Meneer Elkabadi, juist wij willen niet... ...als de definitieve selectiekaders worden vastgesteld... ...dat wij dan nog amendementen gaan indienen of moties gaan indienen. Want dan heeft de wethouder een ongelooflijk moeilijk traject doorlopen... ...met drie inschrijvers die... Uh, ...en daarom willen wij juist nu... ...heldere, stevige kaders meegeven waar de wethouder over in gesprek kan gaan. En ik ga er ook eh, van uit dat hij erover in onderhandeling gaat. En wij zijn de laatste als dat tot bepaalde eh, punten eh, eindigt... ...waarin u dan woorden weer gebruikt als de Republiek eh, Zandvoort of, ons, eh, of op andere dingen... ...dat wij eh, daar in goed overleg wel weer uitkomen. Voorzitter, ik denk dat het heel goed is en verstandig is dat, dat de heer Kramer wil dat de wethouder een proces goed doorloopt. Um, maar dan moet je wel zorgen dat de wethouder überhaupt het proces kan doorlopen. En als u dit amendement instelt, dan ga ik u geheid meegeven dat hier weer juridische procedures uit voortvloeien. Dat hierdoor weer het project vertraging krijgt. Dus u kunt wel zeggen dat, um, dat, dat u het liefst nu aan de voorkant dingen verandert. Maar daarmee creëert u wel dat de wethouder niet het proces goed en, en, en wel kan doorlopen. Dat wil ik gezegd hebben. In de ik Kamer, u... en ik verzoek u om dat... Nee, ja, misschien moeten we gewoon de wethouder hier een antwoord op laten geven. De wethouder zo in eerste termijn antwoorden nadat mevrouw Geurissen van de VVD het woord nog gevoerd heeft. Het is zeer ik ben nog niet klaar met u mijn... Bent nog niet vraag. Klaar, nee, niet. Sorry voor de tijd dat het kost, maar... Nee, want ik, ik, ik wil gewoon nogmaals, ik heb de oproep ook al gedaan in de Raad, of in de commissie afgelopen keer. Raad het past u echt om nu eens een keertje wat meer afstand te nemen. We zijn ons aan het bemoeien met een proces waar we ons niet mee moeten bemoeien. We kunnen nu kaders meegeven. We kunnen ons houden aan de juridische adviezen. Maar wanneer we dat niet doen, zijn we weer precies hetzelfde aan het doen... wat we hier in de afgelopen tijden allemaal hebben gedaan. En daarvoor moeten we waken. Het is voor het eerst dat mijn fractie zich kan uitspreken in dit proces. En wij vinden dat hoe dit proces nu wordt gevoerd... en zeker met het, uh, hetgeen dat de, het amendement wat echt een grote wijziging is, wat wordt tegengesproken door, uh, door meerdere juristen... Dat, dat wanneer we dat doorvoeren, dat we dat niet doen... en dat we gewoon weer verder gaan op de oude voet. U zorgt er gewoon hiermee voor dat er weer hierom vertraging is... dat er wederom juridische processen komen en wij tekenen daar niet voor. Het is echt een oproep aan de, aan de drie partijen, PVV, VVD en OPZ... stop met dit amendement, trek hem in... want u zorgt alleen maar voor meer vertraging voor Zandvoort... en Zandvoort is gebaat bij huizen en niet bij vertraging. Dank u wel. Mevrouw Geursen. Dank u wel. Uh, voorzitter, een uh, gemeenteraadslid of een gemeenteraadsalgemeenheid heeft drie taken. Volksvertegenwoordiging, controlerend en kaderstellend. En als het gaat om kaderstellend, dan zijn we hier nu mee bezig. Want we worden verzocht namelijk de kaders voor het selectiecriterium voor het Waterstorenplein opnieuw vast te stellen. Onder een, voor, uh, onder een aantal voorwaarden. Dat gaan we dus ook doen en dat betekent dus ook dat wij als raad in deze aanzet zijn... ...bij het voorlopig selectiekader. En dat beseft meteen voorlopig, want waarom? Daar kunnen we weergeven wat wij als raad wensen mee te geven... ...richting de partijen. Daar komt een nota van inlichting uit voort. Daarbij kan dus ook vanuit het college of zaken worden ingebracht. Ook vanuit de partijen. Een eventuele tweede nota van inlichtingen... ...met alle op- en aanmerkingen en bemerkingen. Dan komt het in deze raad terug en dan kom je tot een definitieve vaststelling... Om dan op dat moment bij een definitieve vaststelling de kaders te veranderen, dat is geen zorgvuldig proces. Dat dien je aan de voorkant te doen en gedurende zo'n proces dient er ook een bijstelling plaatsvinden. Vandaar dat wij op dit moment en dan even teruggaan in de, de kaders zoals die in de tijd in 2017 zijn, onder andere zijn vastgesteld. Een van de punten uh, die wij toen hebben ingebracht was een integrale ontwikkeling. Waarom? Omdat de hele insteek in de tijd van het hele project is geweest. De ontwikkeling van de waarde het verval wat daarbij was. En hoe krijgen we daar namelijk het traject weer uh, losgetrokken. Um, dat laten we los. Dat was een punt voor ons wat essentieel was. Dat hebben wij in de tijd ook ingebracht. Um, ...wat voor ons ook in de tijd essentieel was. Ja, voorzitter. Ook ik heb uh, uh, meegemaakt de verschillende trajecten... Uh, ...als het gaat om de ontwikkeling van het Watertorenplein. Maar de benadering van mevrouw Kurs is uh, eenzijdig. De woningbouw, de mogelijkheid om woning te bouwen... ...heeft ook voortdurend centraal gestaan bij de ontwikkeling van de Watertoren. Het is niet zo dat wonen, en dat is zeker een punt voor het CDA... Daar ...zal ik in de tweede termijn nog op terugkomen, niet aan de orde geweest is. Maar integraal in combinatie met de renovatie en het herstel van de toren en daarvan dus in combinatie met de bouw op het Watertorenplein. Dat is correct en dat is in de tijd ook besproken. Dat was de integrale ontwikkeling wat als kader was meegegeven bij het hele proces. In dat kader hebben wij ook in de tijd in altijd aangeven aangegeven dat wij voorstander zijn van binnen bestemmingsplan om de voortgang binnen het traject te houden. Dat kader is voor de VVD toen een punt geweest. Is het nu nog steeds vandaar dat wij ook het amendement ondersteunen. Met betrekking tot uh, de woningbouw, de motie waartoe wordt uh, opgeroepen. Wij hebben in de tijd uh, tegengestemd op dat punt en wij zullen ook hier geen niet op meestemmen. Dank u wel. Ja voorzitter, ik, ik uh, moet de vraag ook aan mevrouw Keurens stellen. Doet u dat ons het feit dat het juridisch afgeraden wordt omdat we meer procedures krijgen? Dan is de VVD uh, heeft daar geen probleem mee begrijp ik. Mevrouw Keurs. Er wordt aangegeven dat wij opnieuw kaders moeten vaststellen... en dat wij duidelijkheid moeten geven omtrent de 3.000 vierkante meter. Er wordt ook aangegeven dat wij moeten uh, naden moeten duiden... tenminste zo wordt het uitgelegd in het stuk... hoe het gaat met betrekking tot integrale ontwikkeling. De integrale ontwikkeling wordt vervolgens uitgelegd als het losklippen van een geheel. Dat is het afwijken van een kader zoals er was vastgesteld door de gemeenteraad. En uh, het mogelijk risico wat daar zit kan gedurende de termijn tussen voorlopige vaststelling en definitieve vaststelling nader bepaald worden. Daarbij kan er bij de definitieve vaststelling altijd alsnog teruggetrokken worden... indien blijkt dat er juridische procedures zouden volgen. Dus die mogelijkheid bestaat altijd nog. Maar hetzelfde kan natuurlijk de vraag wederom aan de andere kant op zijn. Hoe verhoudt zich dat tot de kader wat is meegegeven geen sociale woningbouw? U kunt zeggen de oproep, we gaan toch kijken hoe het gaat. Gaat u het dan alsnog vaststellen, ondanks dat het een afwijking van eerder vastgestelde kaders was? Voorzitter, ik zal zeker antwoord geven op de tweede vraag. De eerste vraag is niet beantwoord. De VVD heeft er geen, kennelijk geen probleem mee dat de juridische consequenties komen als het gaat om het afwijken van het bestemmingsplan. Dat is door juristen onderzocht en duidelijk aangegeven. Heer Metters, dus, uh, luister, ik, ik, ik heb daar wel op de tweede antwoord op gegeven, vraag, maar het geef geef bevalt antwoord bevalt u waarschijnlijk me. niet. Ik geef graag antwoord, ik dacht dat ik het misschien uit mocht spreken, op de tweede vraag. Die heeft met de uh, woningbouw te maken. De woningbouw is volstrekt een, uh, een nieuw item. En het is eerder uitgelegd door mevrouw Koper. Het is een nieuw item. Waarom? Omdat u als raad, u was er ook bij, een uitvoeringsprogramma wonen heeft aangenomen. Waarin die percentages staan die nu in die motie staan. Als u nog zou zeggen het is daarom overbodig. Zou het misschien nog een beetje kunnen kloppen. Maar het punt is dat het meegenomen zal moeten worden door de architecten. Op basis van gegevens die u vastgesteld heeft na de vorige keer. En daarom kan het wel als een kader opgenomen worden. En dat is een duidelijk verschil met wat ik net aangaf, het bestemmingsplan. Constateer dat wij van mening verschillen, voorzitter. Dat, dat idee had ik ook. Uh, ik zag nog een interruptie van de heer Kramer in de richting van mevrouw Geurzen. Nee, hebben wij daarmee alle partijen gehad? Volgens mij wel. Betekent dat het woord is aan wethouder Bluis, portefeuillehouder voor de beantwoording van gestelde vragen en wat iets meer. Ja, ja, het is een uh, een a job, hè? denk ik. Um, ik zal eerst, ik, als laatste pak ik de abonnementen. Um, en daarvoor iets over de procedure, maar eerst maar even een beetje inhoudelijk over nog over uh, het integraal, de integrale benadering en, en waarom de knip. En dat heeft te maken met het feit dat er door de rechter wordt gevraagd om helderheid te geven over die 3000 vierkante meter. En dat is anders als in het eerste punt bij de overwegingen bij OPZ staat... waar dat wordt weggelaten en dat het op het hele gebied wordt geprojecteerd. Het ging juist over die 3000 meter. En als je het, wat de rechter daarover schrijft, waarom dit kader aangepast mag worden... omdat wij motiveren dat dat anders kan en moet... want de rechter zegt heel nadrukkelijk... Er dient meer duidelijkheid te komen en ongewenste invloeden dienen voorkomen te worden. Pagina 1, als u dan pagina 1 omslaat, dan kunt u lezen. En dat is ook een van de redenen waarop de, de voorzieningenrechter heeft aangeslagen. Dus wij geven dus duidelijkheid erin, maar we laten de integraliteit voor bouwkundig helemaal niet los. Want er ligt er gewoon een bestemmingsplan, er ligt een beeldkwaliteitsplan. Dus die integrale ontwikkeling is nog steeds mogelijk. Maar hij moet, je moet hem zien in relatie... ...tot de onduidelijkheid van de 3000 meter... ...en het proces wat er daarna is gebeurd... ...waar de rechter heeft op ingegrepen... ...daar ga ik niet op in, verder in detail... ...dat die 3000 meter onduidelijk was... ...en dat daar de discussie over kwam... ...en dat daar ook de belangen aan de orde kwam. Het splitsen gaat straks bijdragen... ...als de Water Torris V wil ontwikkelen... ...dat ze juist eerder sneller kunnen ontwikkelen... ...als in de integrale ontwikkeling. Want de integrale ontwikkeling... ...en de hele discussie nadat het college het had vastgesteld. Heeft geleid tot de, een van de uitspraken van de rechter. Dat staat heel duidelijk in het stuk verwoord. En over het bestemmingsplan en hoe dat uitgelegd moet worden... in ooit is dat er iets afwijken van het bestemmingsplan. Dat gaat dan niet helemaal over de procedure. Maar dat u daar anders over denkt, dat begrijp ik. Dat is allemaal duidelijk. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Um, dan uh, denk ik dat... Ik ben blij dat u dat ondersteunt. In ieder geval die, die, die, die aanpak met die splitsing. En, want ik denk dat, dat ons, wat er ook gebeurt, gaat verder helpen. Dus daar de dank alvast voor. En dat hebben we in ieder geval een stap gezet in het proces. Um... Interruptie, de heer Kramer. Uh, wethouder, als, hè, zoals uit de brieven van beide partijen reeds gebleken is... Er een juridisch, zeg maar, steekspel gaat beginnen over de integrale ontwikkeling. Wat is uw visie daarop? Wethouder. daar kan, kan geen steekspel over plaatsvinden. Dan, dan zult u het contract goed moeten lezen. Wat, wat, wat in het contract staat met Watertor RCV. Daarom hebben wij ook juridisch advies gevraagd of deze, de wijze waarop wij die knip voorstellen. Dat hebben we getoetst bij. En het wordt ook hier uitgelegd waarom dat is en waarom dat wel een, een kader is. Waarin je duidelijkheid moet scheppen. Want dat scheppen we. Dus dat is, dat is juridisch getoetst. En het is dezelfde advocaat die ook in de verdere procedure dat, dat woord voert. Um, dan ga ik, ik kan nog heel veel meer vertellen. Maar dat is uw discussie. Dus ik, ik moet proberen het proces verder te krijgen. En dan ga ik naar de heer Deen toe. Die zegt, en anderen hebben dat ook gezegd. Het is eigenlijk te vroeg op dit moment om nu allemaal al abonnementen en moties en bij wijze van spreken allemaal dingen in te, te dienen. Het is een voorlopig kader. Er loopt, en dat wil ik u wel meegeven, want het gaat ook over strategie. Er loopt dus nog een, twee sporen. Twee sporen. We, we proberen er toch nog steeds uit te komen op een of andere manier. En als ik dat spoor wil volgen, heb ik ruimte nodig... Wat wij hebben ge gedaan is het kader rond het bestemmingsplan hebben we verduidelijkt door daar, anders als in de, maar dat heb ik in de commissie ook al, te werken met puntenaftrek. Ja? Ik heb u ook medegedeeld dat dat voor een van de partijen echt niet in het voordeel is. Dat, dat, dat is nu ook duidelijk. Dus die puntenaftrek is onze vertaling van het invulling geven aan het, de kwaliteit, de stedenbouwkundige het, het doorloop van het proces. Dus dat is onze insteek geweest. En wij denken dat dat voldoende is om eigenlijk ook te voldoen aan hetgene wat nu voor ligt. Uw verzoek is om dan nu eigenlijk een uh, no-go uh, scenario erbij vast te leggen en dan komt u met een, een voorstel. En vanwege de tijd zal ik niet ingaan op alle overwegingen. Ik zou het graag willen doen, want ik ben het met de overwegingen absoluut niet eens. Helemaal niet eens, maar ik snap wel dat u iets zoekt, dat u iets wil met het bestemmingsplan. Ik vind dat het er voldoende in staat. Dus ik zit te zoeken van hoe kunnen we tot elkaar komen. En dan pak ik eigenlijk ook het begrip amendement en motie bij elkaar. En, en wat de heer Deen zegt, eigenlijk komt het allemaal te vroeg. Eigenlijk moet u, mij, moet, moet u daar de ruimte met de architecten geven. Meneer Kramer, u zegt eigenlijk hetzelfde. Gaat u in gesprek, gaat u in gesprek met de architecten en neemt dit mee... Ja, interruptie van de heer Kramer. Nee, ik zeg niet hetzelfde. Ik zeg ik zeg ik zeg ik geef u een harde kader mee wat ik nu ter bespreking wil hebben. En niet uh, de suggestie welke richting het op zou kunnen. Want dat betekent dat ik eventueel bij de definitieve vaststelling alsnog met een amendement komt. En dat vind ik absoluut geen duidelijkheid scheppen naar de drie inschrijvers. Ik vind juist nu moet je die duidelijkheid scheppen. En vervolgens gaat u die gesprekken, hè, en die zullen moeilijk genoeg zijn. En ik benijd u daar absoluut niet in. Gaat u die gesprekken aan met die duidelijke kaders die wij u meegeven. Wij zijn tenslotte om kaderstellend. Mevrouw van der Veld heeft u een interruptie op de, op de heer, heer Kramer. Op de heer Kramer. Ik hoorde de heer Kramer iets zeggen over duidelijkheid scheppen. Die duidelijkheid die is al een enige tijd geleden neergelegd. En daar gaat u gewoon aan voorbij. En u gaat ook helemaal voorbij aan het feit dat u heeft ondertekend het raadsprogramma... ...waarin u zegt dat er zijn drie zaken essentieel zijn. En dat zijn namelijk een sterk, stabiel, betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur. Kunt u al vergeten. Optimaal gebruik maken van de kracht van de samenleving. Gaat het hem ook niet worden dan. En geacht, gerichte ambities waar we krachtig op inzetten om tot concrete resultaten te komen. Weet je we nog, we wilden de gang erin houden. En door dit soort zaken stelt u gewoon anderen weer naar achteren. Wat u zegt bij het knippen, dat u dan AG naar achteren zet. Dat doet u precies, sorry, uh, uh, springtij. Datzelfde doet u dus ook door binnen ...het bestemmingsplan te moeten blijven. Stelt u ook diezelfde partij weer naar achteren? Ik stel voor dat de heer Bluis zijn uh, betoog uh, voortzet. Ja. Wethouder. Uh, dus het, het, het abonnement uh, zou ik... Dus mijn verzoek is eigenlijk om net daar een motie van te maken... ...en mij dat kader mee te geven, dat ik het meeneem... ...dus bij, de, bij, bij het verder toelichten van... ...en er is ook een verhaal rond, we, we zouden het als... Uh, uh, ...no-go-punt willen opnemen... ...en dan wil ik ook graag horen hoe zij daarover denken. Waarom zeg ik dat? Omdat het advies... ...wat ik van de advocaat heb... ...zo negatief is op dat punt... ...dat ik dat risico niet wil lopen... ...en ik, ik ook de, vind dat wij als college... ...de ruimte moeten hebben... ...om met het voorlopige kader... ...ook dat tweede traject te kunnen inzetten. En ik, ik ben gewoon bang dat dat... ...dan weer allerlei problemen gaat geven. En nou, dan, dan kom ik alsnog naar u terug. Dus geef... Ik zou, ons verzoek is geef ons de ruimte om, om daarmee om te gaan. En aan de andere kant, het amendement staat een besluit. Het afzien van het in procedure kunnen brengen van een afwijking op een bestemmingsplan. Dat kan ik niet uitvoeren. Ik kan dat besluit niet uitvoeren. Want ik, ik kan het niet tegenhouden. Als er straks eentje is die zegt dat hij binnen het bestemmingsplan kan... en hij komt met een plan wat er buiten valt. kunt u zeggen dat er niet. Ieder, dat mag hij dan doen. Dus ik kan dat niet... Dus ik kan dat niet opnemen, dus de vraag is hoe ik het selectiekader dan moet aanpassen, is voor mij een, een hele ingewikkelde. Dus, dat is, dus ik, volgens mij is dit, dit, uh, dit, dit abonnement uh, dan wat dan betreft ook niet uitvoerbaar in die zin, naast dat ik vind dat de overwegingen uh, gewoon niet stroken met het, het feit wat, wat er feitelijk uh, de Kamer. vast is gelegd. Maar zegt u nu dat de kaders uh, die wij gaan stellen hè, en met dit amendement erbij, dat daar gewoon afwijkingen op kunnen komen straks? Als de zienswijzen komen, de, de vragen en de vragen, naar aanleiding van de vragen en, en, en het stuk wat wij aan u presenteren met het definitieve stuk, zouden zou daar afwijkingen op kunnen komen. Dus ik, ik wil best de vraag stellen: van goh, wij hebben in die puntentelling, hè, want zo zie ik het, wij hebben in die puntentelling aangegeven, wij zitten wij min vier punten als u buiten het bestemmingsplan gaat. En dan zeg ik: Nou, ik, ik zeg, en er is ook een overweging van de Raad om dan te zeggen van, maar dan zouden wij graag dat. Uh, dat, dat op, op nul willen hebben, nou, ik, ik ga het meegeven. Dat wil ik best, ik, ik wil best die, want die discussie wil ik wel aan, want ik wil er ook uitkomen. En datzelfde geldt dus ook voor, uh, dan ga ik naar de woningbouwopgave, daar is al redelijk op uh, voorgeborduurd door die 70-30 inzetten. Uw verzoek is om, om die 30%, die wil ik op dezelfde manier meenemen, want dan vraag ik, goh, hoe kijkt u aan als we 30% sociaal de in? in en wat, hoe, hoe ziet u dat dan? Nou, dan ik weet het denk ik al, want het gaat gewoon ten koste van de opbrengsten. Maar dat weet u ook allemaal wel. Dus volgens mij is die niet zo moeilijk in te vullen. En dan is, het, is het straks meer een besluit van de gemeenteraad om te zeggen... wij willen die 30% sociaal, want die zijn ook zo morgen om te zetten naar 30% betaalbaar of duur. Dat is het probleem niet. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat die motie makkelijk is mee te nemen in de, de uitvraag van het voorlopige kader naar de partij. En met het bestemmingplan, daar worstel ik dus mee. En daar zou ik verzoeken, eigenlijk in de lijn wat, wat de heer Deen zegt... om het op die manier te doen en hem dan op, boven de tafel te houden. Maar ik neem hem wel mee. Ik wil hem wel meenemen dat ik het als een soort van separaat stuk... met een toelichting geef, wat er hier in de raad is besproken. Dat ik aan de ene kant het sociale ge ge gebeuren. Daar wil ik uw mening over hebben. En het, de raad zou het liefst voor dit plandeel binnen het bestemmingsplan blijven, hoe kijkt, u, hoe kijkt u daar tegenaan? En aan de andere kant, de kans, de kans is groot dat de raad daar wel toe wil besluiten, omdat daar een meerderheid voor is. Dat weten de architecten ook al lang. Die, zijn, die letten ook op wat hier gebeurt. Maar dan heb ik wel bewegingsvrijheid, en ik kan ondertussen, want dat vind ik nog veel belangrijker eerlijk gezegd, werken aan het tweede spoor. Want dat vind ik, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dit is een noodgedwongen situatie, dit moeten wij van de rechter doen. Dus ik wil u dat in overweging graag meegeven. Goed, er ligt een, een heldere oproep van de portefeuillehouder. Uh, ik kijk rond voor een tweede termijn. Meneer Stefan. Dank u wel. Ik wil misschien toch, toch niet herhalen, ik wil toch heel kort iets in aanleiding van het laatste punt van de wethouder zeggen, om even toch de noodzaak van, van, dit, van, van, van het stuk te onderschrijven. Het uh, feit, feit is, we moeten dit inderdaad van de rechter doen. Hè. Staat, ultimo 2018 had het, had het al uh, in gang moeten zijn, we zijn nu ultimo 2019. Dat, dat is even van belang voor de urgentie van de raad. Dit stuk moet er doorheen. Dat ten eerste. Um, daarnaast uh, zijn er in mijn oog twee situaties waarin, waarin je echt aan de kaders opnieuw kan rommelen. en dat zijn één, dat het Hof Amsterdam zometeen zegt, uh, meneer Schopman in eerste aanleg had gelijk, het proces moet opnieuw. Dan hebben we een definitieve uh, uitspraak, hè? althans Casati ook nog mogelijk, maar laten we vanuit gaan dat, dat het nieuw uitgangspunt wordt. Dus in die situatie of in, in een ander scenario is, is dat wat de wethouder net zegt, als inderdaad zometeen naar het terugkomen van die zienswijze de architecten ermee instemmen om... Uh, de kaders eruit wijzigen. Maar dan moeten we de zienswijze afwachten, begrijp ik. Nou, dat, dat zijn volgens mij de enige twee situaties waarin we aan die kaders kunnen, kunnen schuiven. En dan, en dan wil ik toch ook heel kort nog uh, uh, meegeven dat het vonnis wat ik hier voor me heb... niet zegt dat wij de kaders zomaar opnieuw vaststellen. Nee, u moet uh, mevrouw Geurentzon wel het dictum goed lezen. Er staat de gemeenteraad stelt op voordracht van het college van BMW... Ultimo 2018, het kader voor de selectie opnieuw vast. En de zin gaat door. En schept daarin klaarheid over de betekenis van de door de watertorencefee gestelde ijs omtrent de 3000 vierkante meter gebruiksopvlakte. Met andere woorden, het gaat niet over, laat mij even uitpraten, het gaat niet over het, het, het kader opnieuw vaststellen. U moet het hele, hele dictum lezen. En, en als u het hele dictum leest, dan wordt de uitleg duidelijk, die ook de advocaat ons heeft meegegeven. Jongens, het is geen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat wil ik de VVD graag meegeven. In een overweging, uh, in de stemming dadelijk. En uh, uh, ja, als laatste misschien toch nog een keer... Ja, uh, toch, ja, de wethouder heeft het ook al gezegd. De insteek van de motie is ook niet... Kijk, als, als je wat we vragen in de motie is, is niet om, om, om elkaar mee te geven. Maar wij vragen alleen maar in de motie... Wilt u alstublieft... Uh, met die architecten bespreken of 30% sociale, wo 30 sociale woningbouw uh, een optie is. W wilt u het even aan ons voorleggen en koppelt het aan ons terug? Meer vragen we eigenlijk niet. En, uh, ik denk, uh, om ons af te sluiten uh, uh, in richting de heer Deen... Als, mag Goed. ik afsluiten wat ik. Ja, maar krijg, ik kom dat u... u langzaam tot een ja. afronding komt. Want... Ik, ik, ik kom tot u. Want, want wat ik toch uh, belangrijk vind. Is wat, is wat meneer Deen benadrukt vandaag. Is uh, namelijk voorlopig. Hij zegt hoofdletters. en noteer dat in, in, in de notulen. Ik kan u zeggen, meneer Deen. Dat, dat onderschrijf ik. We hebben het hier over voorlopig. Ik, uh, zie het, uh, ik, ik, ik, kijk, ik kijk uit naar het vonnis. Uh, althans naar het arrest van het uh, uh, uh, Hof. En uh, ik geef helemaal gelijk, wat we aan het doen zijn, dat, dat kan voor niets zijn, maar het kan ook uh, het, het vervolgtrek zijn. Maar het is op dit moment voorlopig. Dank u wel. Dank u wel. De heer Deen. Ja, nog, toch nog een kleine, verduidelijkende vraag aan de heer Stefan. Vindt u het dan wel kunnen dat uh, in de selectiecriteria wordt opgenomen... dat als er buiten uh, het uh, bestemmingsplan gebouwd wordt, dat je dan qua puntentelling helemaal kansloos bent... Om überhaupt nog dat plan binnen te halen? Kan dat dan wel? Dat is mijn vraag. Nu, Steven. Kijk. Uh, kijk. Ik denk. Ik denk dat de wethouder. Uh, je, je ook al. Uh, of aangeven hoe die puntentelling. Uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat, kijk. Je hebt, je hebt twee manieren. om tot een besluit te komen. Uh, nou, u hoeft het mij niet uit te leggen. Dat nee, begrijp ik. Ja. Maar mijn vraag is. Vindt u dat wel kunnen? Ja, laat... Laat ik zo zeggen, de selectie uh, moet, moet opnieuw plaatsvinden. Uh, die, die puntentelling. Nee, maar ik, ik, kijk, het kan, het kan. En ik zou ook zeggen waar, uh, waarom het kan. Uh, uh, sorry? Meneer Steven, wilt u voorzitter een ordevoorstel? Ik word een beetje moe van het feit dat er consequent door mensen heen alleen maar opmerkingen worden gemaakt zonder microfoon. Als u dan een opmerking wil maken, doen dan eventjes met de microfoon. Dank u wel. Goed. Nou, uh, het kort antwoord, ja, ja het kan. De puntentelling, kijk, uiteindelijk is de puntentelling... dat leidt tot een advies uh, uh, uh, van, uh, van degenen die die, die, die die plannen beoordelen aan de raad. En uiteindelijk gaat de raad, wij, u en ik, gaan zo meteen nog... wel of niet mee met, met het plan met de hoogste punten. Wij hoeven niet in te stemmen met het plan met de hoogste punten. Goed. Meneer Deen, wilt u meteen door naar uw tweede termijn... Dat niet. Wie dan? Mevrouw Geurissen. Voorzitter, dank u wel. Volgens mij ontstaat er ondertussen veel meer verwarring over zaken en volgens mij spelen er eigenlijk drie trajecten. Dat is eigenlijk het hoge beroep wat speelt. Zeg maar het vergelijk waar we te komen en waar we in gesprek zijn en met onderhandelingen en het opnieuw vaststellen van een selectiekader. Voor het opnieuw vaststellen van een selectiekader is ook een leidraad vastgesteld. En die leidraad staat niet toe dat wij in onderhandeling treden met de partijen over de kaders die erin staan. Tijdens de selectieprocedure worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om verduidelijking te vragen over het project en de leidraad. En dat gaat schriftelijk. We reageren erop via noten van inlichtingen. Desnoods kunnen daar vervolgens ook nog meer eh, onduidelijkheden naar voren worden gebracht... Eh, dat staat allemaal in de spelregels. Dus het is geen onderhandelingsproces waarmee we de wethouder op pad sturen om van hier zijn een aantal kaders, gaat u daarover in gesprek? Dat is niet zo, want de procedure ligt daarbij vast. Eh, de noten van inlichtingen, daar kunnen zaken ingebracht worden, ook door de partijen, ook vanuit onze kant. En die moet, zullen wij moeten betrekken. Dat staat ook in het, in het gegeven bij de uiteindelijke definitieve vaststelling van de selectiecriteria. Eh, dat in het kader van eh, de, de procedure. En dan met betrekking tot het amendement, uh, denk ik dat uh, zoals er nu staat op besluit, uh, uh, punt 1, uh, ik, ik snap de, uh, als mede-indiener het, het probleem van de wethouder. Maar ik denk dat het in deze, en dan zou het een mondelinge wijziging moeten zijn, dat het betekent binnen bestemmingsplan bouwen, dat dat als kader wordt meegegeven. Dank u wel. Meneer Elgebali. Dank u wel. Ja, voorzitter. Um, Zelfde wijn, uh, nieuwe verpakking. Ik heb het al gezegd in de, in de commissie. En zo voelt het ook. We zijn discussies aan het overdoen die al lang zijn geweest. En we zijn dingen aan het proberen die in de vorige periodes dus niet werkten en nu nog een keertje een kans krijgen. Ik hoor de heer Kraam net zeggen dat het een onderhandeling is. Ik hoor mevrouw ze nu zeggen dat het is geen onderhandeling is, voorzitter. Ik ben het sportbijster, De Standwoord is het sportbijster. En de Standwoord wil maar één ding. En het ding wat de Standwoord wil is dat er eindelijk een keertje iets gebeurt. ...op dat plein, op dat terrein. Iets met de watertok, het icoon van Zandvoort. En ik stoor mij enorm aan het feit dat we wederom een debat hebben over dit plein... ...en wederom bezig zijn met elkaar vliegen afvangen. En het is gewoon niet nodig. U verstoort als raadzijnde, wij verstoren als raadzijnde het proces enorm. En frustreren het ook enorm. Dus neem alsjeblieft nou eens een keertje aan dat wat een advocaat zegt... Wat een jurist zegt, wat de wethouder zegt en wat ambtenaren zeggen. Er wordt mij net verweten dat als je gaat kijken naar een motie of een amendement, dat een amendement ervoor zorgt dat er duidelijkheid is voor de partijen. We horen net de wethouder zeggen dat hij veel meer kan met een motie. U stuurt als het ware deze wethouder met handboeien, ge geketend in een kooi, onderweg naar de partijen toe. U geeft deze wethouder geen centimeter ruimte. Door, door dit zo te stellen. U heeft alle kans om dit in een tweede periode, of in een tweede, tweede aanleg eigenlijk. Om het in de tweede aanleg te kunnen amenderen. U kunt net zoals mevrouw Koper, mijn partij, D66, CDA en gemeentebelangen Zandvoort. Kunt u, dit, um, kunt u er een motie van maken? Het is precies hetzelfde. U, meneer Kramer, Meneer Elkabadi, ik wil als de definitieve selectiekaders hier komen, geen. Nieuwe amendering. Ik wil nu een amendering en ik kom er liever op terug bij de definitieve vaststelling van de selectiekaders. Als dat noodzakelijk is, om welke reden dan ook, als het betrekking heeft omdat we uh, vertragen. Ik wil alleen nu een helder kader meenemen en geven. Om ook van uh, zeg maar de drie inschrijvers beargumenteerd te horen waarom zij dit niet kunnen doen. Punt. De heer Agmani. Ja, voorzitter. Daaruit concludeer ik dat we eigenlijk de fundering onder een stuk wegtrekken en maar zien wat er gaat gebeuren. U's, u's, u. Sorry, ik verstond hier iets. Excuseer, gaat u door? Um, u, u, u, zoekt, u gaat in tegen zoveel juridische adviezen en doet vervolgens of als u neus bloedt. Het, het is gewoon niet anders. Ga, ga alsjeblieft na wat de jurist zegt. Ik denk dat er voldoende nu uh, uh, gewisseld is ook over de juridische adviezen. Tenzij u echt een nieuw punt heeft, meneer Kramer. Nee, Goed, dan... Uh, als u uw betoog nog even vervolgt, meneer Elgebari. Ja, ik wil tot slot afsluiten met het feit... Om echte partijen nogmaals op aan te spreken. Geef deze wethouder nou eens een keertje de kans. Laat hem nou zijn werk doen. En zorg nou voor die Zandvoorters nu, nu thuis zitten mee te luisteren. Als ze dat nog doen. Dat er nou eindelijk een keertje iets gebeurt in Zandvoort. In plaats van dat we er consequent elke keer maar een proces lopen te frustreren. Dank u wel voorzitter. Mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Dank u wel. Weet u, ik ga eens terug in de tijd en dan ga ik terug naar 2006, 2007, 2008, 2009. Toen gebeurde hetzelfde met de Middelboulevard. Er waren besluiten genomen door de raad en eh, het zag er allemaal hartstikke goed uit. Er gingen mooie plannen gebeuren daar op dat stuk. Toen kwam er een wisseling van de wacht, een nieuwe raad en die partijen die tegen de plannen waren, die waren in de ene in de meerderheid en hebben gewoon alle plannen van tafel geveegd. Men kan dat dus gewoon onbehoorlijk bestuur noemen, want er waren wel degelijk al besluiten genomen. Datzelfde gaat u nu weer proberen. Ik weet het, de VVD, en ik bewonder ergens nog ook nog uw vasthoudendheid. Want u vindt dat er binnen het plan gebouwd moet worden. En dat vindt u en dat blijft u vinden. Alleen, u moet ook kunnen toegeven, er is een besluit genomen door de Raad. En dat respecteert u nu niet. En ik vind dat te erg voor woorden. Daar wil ik het bij houden. Mevrouw Van der Veld, wie nog meer? Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, Zoals ik de wethouder beluister, heeft hij goed de inhoud van de motie uh, gezien die wij uh, willen indienen. En ik kijk even naar mijn collega's. Het feit dat de wethouder dat overneemt is gewoon prima, uitstekend. Daar zijn we ook blij mee. Dat schiet tenminste op. Um, en ik, ik beluisterde. de... de, de Collega Deen eh, zo net, eh, en die had het erover dat hij de voortgang erin wilde houden. En dat hij vooral geen vertragende werking wilde. En dat hij ook wel eens een, een, misschien geneigd zou zijn om, om het amendement om te zetten naar een motie. Dus mijn vraag is aan de, aan de heer Deen hoe hij daar nu over denkt. De heer Deen. Ja, dat zijn niet mijn woorden geweest. Dat ik het amendement zou willen omzetten naar een motie. Dat heb ik niet gezegd. U, u heeft van tevoren gezegd dat u uh, uh, uh, uh, uh, uh, inzag wat de voordelen zouden zijn van een motie omdat de wet, en dat u het antwoord van de wethouder zou afwachten. En zijn verzoek is om het om te zetten in een motie. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, heb dat niet, ik heb dat niet gezegd, sorry mevrouw Koper. Wat vindt u van het verzoek om het om te zetten in een motie? Nou... Ja, dat zal blijken uit, uh, dat moet OPZ even uh, bepalen als in, mede-indiener van, uh, van het amendement. Ik denk, uh, ik vind sowieso, dat heb ik ook uitgelegd, elke motie of amendement in zaken dit dossier uh, overbodig op dit moment. Maar gaan ze toch plaatsvinden, ja, dan uh, heb ik ook gezegd dat we voorstander zijn van het amendement. Dat dan ook mede-ondertekenen en tegenstander zijn van uw motie. Zo zit ik erin. Ik zag nog een... De heer Metters. Ja, ik wil er, ik wil er toch even één opmerking over maken. Misschien kan ik u geheugen even helpen opfrissen. U heeft volgens mij wel gezegd dat u hem eventueel boven de markt u heeft. Het woord zweven boven de markt gebruikt. Wat bedoelt u daar dan mee als het gaat om het, uh, om het amendement? Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Dan gaan we nog eens nakijken later. Maar ik wil geen discussie daarover. Dat heeft geen zin. Daar ben ik met u eens. Ik denk ook niet. Um, ik kijk nog even rond. Ik zie niemand. Dan is het woord aan de portefeuillehouder. Ja, uh, ja ik kan nog één argument. Uh, dat gelijke speelveld wat, wat aangehaald wordt door, uh, door uh, de advocaat. En da, en dat, is, dat is nog een punt nog steeds van aandacht. En aan de andere kant, ik wil dan wel weten, uh, voor het, want dat vind ik dan ook wel eerlijk. Als u de motie van, uh, de, over de sociale woningbouw uh, wordt ingediend en daar gaat u over stemmen, dan lijkt het mij verstandiger dat die ook naar een abonnement wordt omgezet, want dan kan ik hem verwerken. Ik begrijp dat ik dan daarna weer, anders weer discussies met u heb als ik het tot motie laat zijn. Of u besluit om het op een andere manier te doen, maar dan breng ik het in, vooral ook in het tweede spoor, want dat was mijn, mijn opzet, ik probeer het in het tweede spoor in te brengen en het een en het ander, en het selectieklaren voorlopig zo te houden. En afhankelijk van wat er in het tweede spoor gebeurt, ja, zien we, kijken we verder en dan krijgen we die nota van inlichting. Stel nou eens voor dat in de nota van inlichtingen wij zoveel vragen krijgen dat we denken, ja, dit, het wordt alleen maar ingewikkelder, dan, dan, dan, kunnen, dan heb ik manoeuvreringsruimte. Dus in dat, zin, in dat licht zeggen, dan zou ik het graag dat het moties waren. Dan kan ik het op die manier meenemen. Dat was, dat was mijn intentie. En als u erover wil stemmen, dan lijkt het me goed om het alle twee als amendement in te dienen. Niet dat ik daar op zit te wachten. U kent mijn mening. En ik, en ik waarschuw u dan ook voor de risico's. de risico's die u loopt. Die zijn voor u. De risico's die u loopt, juridisch loopt. Die zijn, dat moet ik u echt voor waarschuwen. Want die zijn wel aanwezig. De Kamer. Ik vind uw strekking om van sociale woningbouw een amendement te maken een hele goede. Want op dat moment krijgen we zeg maar bij de definitieve vaststelling geen discussie dat u het niet heeft gered. En er komt alsnog een amendement. Dus dat vind ik een hele goede. En het andere is, van als er juridische stappen worden genomen, dan is het ons zeg maar verantwoordelijkheid... U zit aan de onderhandelingstafel en op het moment dat er, dat er uh, momenten zijn dat u zegt van de raad ik wil even een terugkoppeling. Dan ga ik er ook vanuit dat u uh, zeg maar zo wijs bent en dat bent u zeker om even terugkoppeling en uh, van de raad te vragen hoe u hierin verder moet. Ik kijk even naar mevrouw Koper als een van de indieners ook van de motie. Precies ik vraag even vijf minuten schorsing om met mijn collega's te overleggen. Dank u wel. Prima. fateful lightning of his tent En ik geef als eerste het woord aan mevrouw Koper... als verzoeker voor de schorsing. Dank u wel, voorzitter. Omwille van de tijd en gezien de discussie die we met elkaar hebben gevoerd... Uh, uh, gaan we in op de suggestie om van de motie een amendement te maken. We hebben dat met elkaar besproken. Uh, en wij stellen voor om er verder geen discussie meer aan uh, te, te wijden... want dat hebben we volgens mij lang genoeg gedaan... En we kijken even naar de griffier. En ik heb met de griffier contact gezocht op welke wijze dat moet gebeuren. En de, de, dat wil ik dan graag horen. De griffier heeft uh, uh, uh, meegeschreven en een suggestie die um, even voorgelezen kan worden. Zodat voor een ieder helder is wat de omzetting van de motie naar het amendement behelst. Dank u voorzitter. Het zou als volgt kunnen gaan dat in plaats van punt 1 in de motie komt te staan... En niet roept het college op, maar dan besluit aan het voorlopig selectiekader het volgende woningprogramma toe te voegen. Dubbele punt. En dan de bewuste passage met de percentages, waarbij dan punt 2 vervalt. Goed, is dat voor iedereen helder? Mag daar een... nog korte toelichting. Nee. Ja. Maar dat doen we zo. We gaan eerst nog even naar mevrouw Koper. Uh, ja? Helder, voorzitter. Dank u wel. Goed. Um, dan, um, dan. Kijk ik nog even naar de portefeuillehouder. Ja. Ja, dat betekent dat ik hem als volgt vertaal. Dat ik bij de woningtypologie... ...die, uh, die 30 van de eer, ...het eerste percentage... 30, ...dat loopt op 30, 40, 50, 60, 70... ...dat de eerste 30 daar sociaal van is. Zo ga ik hem vastleggen. Ja? ja, het gaat erom dat het op die manier gebeurt. Ja? Dus van die, dat eerste percentage dat bestaat, in ja, wat in het stuk staat. Ja. U bedoelt wat in het stuk staat, sorry. Ja, ja. Ja. Akkoord. Ik heb het idee dat u elkaar begrijpt. Ja, um, en dat is altijd mooi op de late avond. Meneer Kramer nog eventjes. Ja, Nog even over het amendement met betrekking tot bestemmingsplan. Daar moet de eerste boel dan worden als aanvullend kader mee te geven, uh, niet te bouwen binnen bestemmingsplan. Uh, sorry. Uh, mee te dat dat zou een, een enorme voor de, uitdaging betekenen. Voor de laad, voor de het zal dus, duidelijk zijn. Ja. Sorry maar. Gebeuren. Goed. Ik um, ja, ga het volgende op. Hoe, hoe ziet, ik kan het op twee manieren vertalen. Uh, dat, dat het, het moet binnen het bestemmingsplan en anders is, gaat het plan niet, niet, niet door, maar ik blijf zitten, de afwijking van het bestemmingsplan is 0, 2 en 4 punten. Die 2 blijft staan voor de binnenplandse afwijking, want zo staat het nu in, dus de puntentelling blijft wel staan, maar al die 4